Boek twee. 57. 57. Popma. Bij de dokter. Bij de dokter. Die zijn me n a r a a k bij de dokter. Ik heb een afspraak bij de dokter. Die chan m i naat taan t i r Ik heb om tien uur een afspraak. Ik heb om tien uur 's ochtends een afspraak. Konchê alaiqa. Wat is uw naam? Wat is uw naam? Karuna nang rô nei hong. Wilt u in de wachtkamer plaatsnemen? Wilt u in de wachtkamer plaatsnemen? Kunstel, ik ben hier. De dokter komt er zo aan. De dokter komt er zo aan. k u n b n i e r k e l k ben e r k u n e k ben i e r t i n h i s t e l b i e r t e l k e n e r k s t e k e hier. ik ben h s t e l u n t e r k s t e k e hier. k ik ben t u n e r k e k e r k b i e r e l k e n e r k e k e r i n h s t e l t s t hier. ik ben t u n e r k e k e r k ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมวัตคันก์นวัตคันก์นคุณมีอาการปวดไหมคะเหตุย์พย์หตเจ็บตรงไหนคะวารดูเชียรดิชดิฉันปวดหลังเป็นประจำ Ik heb altijd rugpijn. Ik heb altijd rugpijn. Die zijn poort hoa boy. Ik heb vaak hoofdpijn. Ik heb vaak hoofdpijn. Die zijn poort tong pen bang klang. Ik heb af en toe buikpijn. Ik heb af en toe buikpijn. Thor zeer ook ha. Kunt u uw hemd uittrekken? Kunt u uw hemd uittrekken? Naan bon teeng troat ka. g a t u als de blijft op de onderzoekstafel liggen? Gaat u als de b l i e f t op de onderzoekstafel liggen? Khamdan lohit p a g a Uw bloeddruk is in orde. Uw bloeddruk is in orde. ดิฉันจะฉีดยาให้คุณฉันจะให้ยาคุณฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา recept voor de apotheek Ik geef u een recept voor de apotheek.